Vijf uur. Freddy Fanten met het nos journaal. De Tweede Kamer wil dat alle netsehouders voor 1 januari stoppen. De Kamer roept het kabinet op de fokkers een fatsoenlijke compensatieregeling aan te bieden. Aanleiding zijn de coronabesmettingen op meer dan 10 locaties van verschillende bedrijven. De Nederlandse voedsel- en wareautoriteit ruimte besmette fokkerijen. De netsehouders krijgen een bedrag uitgekeerd ter compensatie. De Kamer wil dat daarnaast een financiële vergoeding wordt gegeven als de netse fokker er meteen mee ophoudt. En die regeling moet dan ook voor niet besmette bedrijven gelden. Er liggen op dit moment 48 coronapatiënten op een intensive care. En dat zijn er 11 minder dan gisteren. Het RIVM meldt vijf nieuwe geregistreerde sterfgevallen door het coronavirus. In Rotterdam heeft de recherche een kopstuk uit de cocaïnewereld aangehouden. Volgens de Telegraaf is het kookbaron Roger P., die ook wel Piet Costa wordt genoemd. Het OM zegt dat de verdachte opdracht gaf tot invoer van grote partijen, zowel via Antwerpen als via Rotterdam. Bij elkaar gaat het om bijna 5000 kilo cocaïne. In de woning waar de verdachte werd aangehouden zijn een grote hoeveelheid cognac en champagne gevonden. En een telefoon om versleutelde berichten te versturen. En de advocaten van een van de verdachten in het MH17-proces... willen nog meer dan honderd getuigen horen... voor de inhoudelijke behandeling van de zaak begint. Voor het neerhalen van het vliegtuig staan drie Russen en een Oekraïner terecht. De advocaten van de Russische verdachte, Pulatov... zeggen dat het onderzoek van het OM tekortschiet. Zo zou er niet zijn bewezen dat de MH17 werd neergehaald... met een Russische boekraket vanuit een gebied... waar pro-Russische separatisten de macht hadden. De rechtbank bepaalt volgende week welke getuigen worden gehoord. Het weer. Er is veel zon. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. En morgen is het nog warmer. Dan kan de temperatuur plaatselijk boven de 30 komen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 ...bij de de La Cumbia, de single van uh, Scheler. uit de jaren 80 uh, alweer. Welkom bij het derde uur van uh, Zandvoort op zondag. Ook te ontvangen op DAB+. Kanaal 6A zijn we in de hele regio uh, te ontvangen. Haarlem heel goed, Amsterdam zelfs en uh, in Zandvoort uh, natuurlijk. Gewoon op je autoradio op DAB. Dus... Als je een autoradio met DHB hebt, Albert Jo, dan ja, euh, <laughs> moet je nog even vanuit. <laughs> dan, <kan> dan, <laughs> dan kan je ZFM daar ook op ontvangen. Van, van strand tot stad. Ja, zoiets ben iets. Wat gaan we in de derde uur al doen? Uh, ik heb nog drie items en ik, uh, ik hou ze kort. Ja. Want uh, we gaan nog vele uh, verzoekjes draaien de laatste uur. We hebben uh, een intensief tweede uur gehad, mm -hmm. maar toch wel een heleboel dingen duidelijk geworden weer. Uh, wat gaan we doen? Uh, over 4, natuurlijk Pit Report. Uh, want er is natuurlijk altijd nog nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, en met name ook uh, wat er allemaal achter de schermen uh, gebeurt. Half vijf dieren van de week. Nou, die noemen we nog Sully. Die komt om half vijf en het gedicht uh, van de dag. Ja, het heeft wat te maken met nostalgische radio en shells als naarvoer. Uh, het blijft een verrassing. Uh, kwart voor vijf is het zover. Het gedicht van de dag. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Want tot die tijd zitten Albert Jan en ik in de studio aan de Tolweg Tina. En kijken doe je via zfm-live.nl. En dan kijk je live mee in de studio hier op de Tolweg. Jan, ik heb natuurlijk uh, jouw playlist en uh, daar stond ook de Memphis Mans uh, Urban uh, ja. erop. maar niet. Met uh, Blindit uh, bij de Lights. ik ja. Denk ik van ja, maar die draaien we al zo vaak. Maar ze hebben deze natuurlijk ook gemaakt. Nou, ja, een beetje ruiger, maar wel even lekker zo. Uh, op de zondagmiddag bij uh, ZFM. Joh, de Mighty King. En uh, ja, we gaan uh, nog even wat lekkere muziek voor je draaien. Wat dacht ik van deze van uh, Tom Rowe? Vandaag bij Zandvoort op zondag. Je hoort de Disney. CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja hoor, we stappen zomaar van de DC over uh, in de wereld van uh, de autoracerij. En dan met name de Formule 1. Ja, we moeten er nog even op wachten op de eerste race van dit jaar, uh, Albert Jan. Nee hoor. Vanavond 7 uur. Oh, hè? Hoe kan dat dan? De, de virtuele Formule 1 race van uh, uh, Monaco wordt uh, dan verreden. Dus vanavond om 7 uur live. Mm, ja, die heb ik vroeger ook gereden, die uh, Monaco. Een mooie baan om op te rijden. Maar die, die, dat virtuele is, is net echt, man. Ja, ik weet het. Dus vanavond 7 uur uh, racefans. Uh, de virtuele Formule 1 race van Monaco live op uh, het speciale sportkanaal. Goed. Monaco sluit vandaag zelfs alle wegen af in de stad... zodat de Franse regisseur Claude Lelouch een korte film kan opnemen. Hij legt vast hoe plaatselijke held en Formule 1-coureur Charles Leclerc... in zijn eentje een rondje over het beroemde straatcircuit... in het Prinsendom race in zijn Ferrari. De film wordt opgenomen op de dag dat eigenlijk de Grand Prix van Monaco... in de Formule 1 zou worden verreden. De race uit de Formule 1, een van de beroemdste ter wereld... is geschrapt, zoals u weet, vanwege de virus. Regisseur Le Clouche uh, wil in Monaco een soort remake maken van zijn beruchte film rendez Rendezvous uit 1976. Het betreft een dollemansrit door Parijs op de vroege morgen. Destijds had de regisseur geen toestemming van de autoriteiten. Leclerc, de 22-jarige coureur van Ferrari, is blij dat hij eventjes echt in de auto mag zitten. Ik kan niet wachten, twitterde de modegast die later, zoals gezegd, dus later vandaag ook weer in een simulatorstap voor de virtuele grote prijs van Monaco. Om 7 uur vanavond. Dus eerst in het Echi en dan uh, in dan de simulator. In het ja. okay. De coureurs van de Formule 1 staan volledig achter de plannen om zonder publiek weer te gaan racen. Dat zegt Alexander Woerts, voorzitter van de vakbond voor Max Verstappen en zijn concurrenten. in de koningsklasse van de autosport. De Formule 1 wil het seizoen in juli hervatten. met twee races zonder publiek in Oostenrijk. De bedoeling is dat daarna elders in Europa ook zonder fans wordt gereden. Vervolgens wil hij wil het hele autocircus richting Azië, Amerika en Midden-Oosten... mits maatregelen tegen de verspreiding van het virus dat toelaten. Geen coureur of iemand anders in de autosport is fan van races zonder publiek, al dus woords. Maar geen coureur zegt dat hij weigert om op een dergelijke manier aan het seizoen te beginnen. Ze accepteren het volledig. De eerste tien races van de Formule 1 e van dit seizoen zijn uitgesteld of geannuleerd... waaronder de Grand Prix van Zandvoort uiteraard... Formule 1 is een wereldwijde industrie, zei Woerts. En zoals elke uh, regering in de wereld... proberen we allemaal uh, de industrie en de economie een nieuwe impuls te geven... omdat mensen, gezinnen en hypotheken ervan afhankelijk zijn. De Britse regering maakt voor de Formule 1 geen uitzondering... als het gaat om een verplichte quarantaine voor reizigers uit het buitenland. Het maakt het doorgaan van een Britse Grand Prix op Ciclis Silverstone eind juni vrijwel onmogelijk. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde website autosport.com. De regering... De regering heeft bepaald dat vanaf 8 juni alle mensen in Groot-Brittannië... die in Groot-Brittannië binnenkomen 14 dagen in quarantaine moeten. De Formule 1 hoopte op een uitzondering voor Silverstone, maar volgens Autosport heeft de regering de koningsklasse niet opgenomen... in de lijst van uitzonderingen. Alleen vrachtvervoerders en mensen met een vitaal beroep... mogen niet in zelfisolatie. De Formule 1, zoals gezegd, wil herstarten op 5 juli met een race zonder publiek... op het circuit van Spielberg in Oostenrijk. Op 12 juli is daar ook de tweede race van het seizoen gepland. Eerder deze maand kwam Silverstone overeen twee races zonder publiek te houden... en wel op 26 juli en 2 augustus. Tot zover. Dankjewel je Albert-Jan. En uh, ja, we gaan uh, weer uh, lekker door uh, met de muziek tot aan het uh, dier van de week. En vandaag hebben we Sully. Ja, het blijft wel een hele aparte naam, straks hoor je meer over Sully... Uh, en dan stelt hij zichzelf aan jullie voor. We gaan naar Cross Amsterdam, Emma Heesters en Tino Martin voor je draaien. Ja, vrij recente single is deze. Loop niet weg. Amsterdam half negen. Aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Yeah, jee yeah, yeah, jee yeah. Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. Het verleden, nee loop niet weg. Ja, heel toevallig stond hij al in de playlist, hoor, van uh, Albert Jan. Kom ik op een andere loop niet weg? Don't walk away. Hier is uh, de single van de Four Tops. ...van uh, de Bee Gees. En mocht je, je afvragen, ja het is wel lekker hoor... ...maar je, vandaag wel, je hebt vandaag wel heel veel oude muziek. Ja. Dat komt omdat we stilstaan bij uh, Radio Veronica. 60 jaar jong. Vandaag 60 jaar jong. Ja. Dus uh, vandaar dat we wat extra aandacht hebben voor de oudere muziek. Het is uh, half vijf geweest. Zullen we hem gaan doen? Ja. En uh, je stelt zichzelf even aan je voor. Ik ben het, Sully. Een Engelse bulldogman van ruim twee jaar oud. Ik zie u denken, en ja hoor, het klopt. Ik zat hier al een paar maanden geleden, eerder ook al in het asiel. Toen was ik afgestaan vanwege medische redenen van mezelf... en ben hierdoor het asiel aangeopereerd. Zo heb ik een operatie gehad en hierdoor voel ik mij een stuk prettiger. Helaas was ik in het huis niet zo lief naar visite toe... en ben ik teruggekomen in het asiel. Hier in het asiel ben ik wel vriendelijk naar mensen... zo hebben ze verschillende situaties nagebootst... en deed ik het echt heel goed. In mijn vorige huis was ik voor mijn eigen gezin fantastisch... Maar de rest van de mensen wilde ik liever niet in mijn huis. Ik was namelijk ook wel een beetje jaloers... als mijn baasje iemand anders aandacht gaf en niet naar mij keek. Mijn verzorgers denken... Dat als ik duidelijk en, duidelijk en regels krijg, die, dit stukken beter moet gaan. Ook is het belangrijk dat ik niet de mogelijkheid krijg om iemand van het gezin toe te, toe te eigenen. Door mijn gedrag is het verstandiger als ik geen kinderen in mijn huis wonen. onder de 12 jaar. Bent u nou net zo eigenwijs als ik? Dan kunnen we hier altijd over in gesprek gaan. Met katten kan ik niet overweg. Ik vind ze namelijk te interessant en wil ze wegjagen. Dit zullen ze niet waarderen als ik er achteraan kom bulldozeren. Alleen thuisblijven kan ik als de beste. Lekker lui liggen, wezen uh, is mijn favoriete bezigheid. Ik doe dit graag op een stoel, maar vind, uh, dat vond mijn eigenaar niet zo'n goed idee. Dus dan lig ik ook heel graag in mijn eigen bench. Deze vind ik heel prettig. En ik wil ook graag ook in mijn nieuwe huis hebben een bench. En mijn verzorgers lijkt het verstandig als ik voorlopig niet op, een ba op de bank of op stoelen kan vanwege mijn gedrag. Als ik weet hoe de rollen verdeeld zijn en dat ik niet de baas binnen het huis ben, kan het natuurlijk een ander verhaal worden. Bent u een echte Bulldog fan Heeft u ervaring met honden en met een gebruiksaanwijzing? Ik zoek nu een baas voor altijd. En vanwege de onderbezetting door corona graag alleen reageren via een e-mail naar dierenthuis.kennemeland-apenstaatje-dierenbescherming.nl of neem even telefonisch contact op. Want waar verblijft Sully? Sully verblijft momenteel in het dierentuin Kermeland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefonisch uh, te bereiken op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierthuiskermeland.nl. Want ook Sully verdient een thuis. Het dier van de week hoor je elke zaterdag en zondagmiddag zo rond half vijf... Bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag en anders in de herhaling. Op maandagmiddag zo rond half uh, vijf. En de dinsdagmiddag zo rond half vijf. Want misschien blijft je nou wel op dinsdag. Zeg maar een goede dinsdagmiddag. En anders een goede zondag namiddag. Jawel, we gaan uh, op naar het gedicht van de dag. Zo dadelijk om kwart voor vijf bij Sierpem. Ja, de deuren van de discotheken blijven voorlopig nog uh, dicht, uh, Albert-Jan. Maar je kon toch even lekker dansen zo in de studio van uh, CTFM. Hier heb ik vroeger opgedanst. Ja, echt waar. Ja, ik oh, echt. Je, alleen dansen, hè? Gewoon, hè? Tof. Stil. Okay. Ja, weer een mooi nummer. Ja, ja. en uh, toen uh, ging ik ook nog even meedalsen, weet je wel. En, uh, dat deed ik ook op deze van uh, Rick Ashley. Dus we blijven gewoon even in de discotheek. Zet het volume harder met uh, inderdaad Never Gonna Give You Up. We're no to love. Dag in de disco met Sam McCoy en The uh, Hustle. Daarachteraan uh, Rick Ashley. Never gonna give you up. En tot slot Kim Wild en Four Leather Words. Toen werd het al een beetje later, hè. En dat betekent ook uh, tijd voor het gedicht van de dag. Kwart voor vijf. 60 jaar Veronica. Het gedicht van de dag. Nostalgie. Ik hoor vandaag muziek uit vervlogen en voorbije tijden. Het begin van de piratencultuur. Met menige band en gezang wel verblijd. Bij platen kopen kreeg ik een echte poster van een idool. Ik hing die boven mijn bed. Je kon ze verzamelen. De prijs meer dan waard. Luisterend naar een ouderwets knopjesradio... Mijn oren er bijna tegen aangeplakt. Meestal zo goed en intiem. Ach ja, en nu dan de zender met die typische nostalgische muziek. Talloze herinneringen. Zo uniek. Mijn zolderkamer met zonlicht gevuld. Het Frans dat ik hoor, soms in nevelen gehuld bij het beluisteren van een van mijn favorieten. De zang van Asnavour. Ik vang iets op van Mesa Merde. En daartoe beperkt zich even mijn Frans voor het moment. Ooit, lang geleden, wel eens beter gekend. Maar die stem, die intonatie, alsof ik de melancholie zie... ...goed in het gehoor. Het is bijna tastbaar wat de man zingt... ...en ik volg hem bijna blind. In dat, in dat wat het onderwerp van zijn song wel moet zijn. De liefde. In al haar facetten. Zo fijn. Keer op keer kan ik naar luisteren... ...naar vermogen meeluisteren. Nee, deze muziek sterft nooit... Al is hij er dan niet meer. Muziek. Muziek blijft toch altijd universeel. Al verstaan we niet altijd de taal. Het blijft... Het blijft desondanks... Een deel van ons allemaal. Je gewerkt. Jour et nuit, pour réussir, euh, oui. pour gravir, oh, oui, le sommet. En l'oubliant, oubliant, souvent, souvent ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdeurs. Perdu, perdu, perdu. j'ai couru, couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, horizon, l horizon, l illusion, l illusion vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, sinon, j'ai m'en âme. Children everywhere. When you see them, I'll be there. Nieuws en uh, weer van uh, 5 uur. Zou de radio aan, zet het hem zo voort. Tot naar 5 uur. Schraubertje en ik er met Spoogie en Soenu. jaar Radio Veronica en wij van ZFM staan daar uiteraard ook uh, bij stil. Hoorde je net al met het uh, gedicht van de dag... en uiteraard ook met uh, de muziekkeuze vanmiddag, uh, Albert-Jan? Jazeker, ja, zeker. Heb je er een beetje van genoten? Ik heb er van genoten, maar we, we, we hebben er, kunnen we wel een uur door eigenlijk. Ja, nou, een uur. <lacht> ik weet niet of uh, onze collega's er zo blij mee zijn als we... Nou, in het verleden hadden we toch een prachtig programma... Matchbox van Bart van der Meer. Een heerlijk gouden oude uurtje, ik mis het wel. Maar goed... Nou, het zit er weer op. Ja, maar, deze... maar we hebben het niet alleen gedaan. Nee, zeker niet. Ik heb het even allemaal opgeschreven... wie er allemaal uh, meegeholpen hebben. Nou, dan komt hij dan. Het lijstje van... van in ieder geval mensen die verzoekjes hebben aangedragen. En waardoor wij dus uh, inderdaad in staat waren... om dit programma voor u samen te stellen. Nou, daar gaat hij dan. Herman, Annette, Martijn, Sophie, Daan, Anne-Claire... Willem, Marco, Max en Fred. Hartelijk dank voor jullie medewerking... en het indienen van verzoekjes. Zo, zo. Dat was hem. Ja, dat was hem. Nou, uh, wij zijn er volgende week weer op zaterdag. Met de reguliere Zandvoort op zaterdag. Tussen 2 en 5. Uh, hou je goed. En om Ook de komende week weer. En om 6 uur uh, hebben we vandaag nog uh, Zandvoort Pakt Uit. Hè? ZFM klots, Pakt Uit. Klopt, met van onze collega's uh, Patrick van Buringen en Thomas de Jong. Ja, dus die van 6 tot 8. Vandaag nog live. Maar in ieder geval in de Formule 1 liefhebbers vanavond om 7 uur live de virtuele Formule 1 van Monaco op het speciale sportkanaal. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag doei. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, dang, grumble, give a whistle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 When you're feeling in the dubs, don't be silly, chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Aye. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd.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 tot zover I see van ZFM. Via de kabel op in in night. in